Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Donald Trump heeft corona. De Amerikaanse president is positief getest... nadat een van zijn campagnemedewerkers besmet bleek te zijn... En dat is groot nieuws. Niet eerder liep een zittende president zoiets serieus op... vertelt correspondent Marieke de Vries. Waar wel over gesproken wordt is natuurlijk aanslagen op presidenten. Denk aan natuurlijk Kennedy die daarbij om het leven kwam... maar bijvoorbeeld ook de aanslag op president Reagan. Maar niet dit, niet een virus waar nog zoveel over onbekend is. En president Trump is natuurlijk op een kwetsbare leeftijd. Hij is 74 jaar. Ook zijn vrouw, Melania, heeft het virus. Volgens hun arts gaat het goed met ze... Deze oud medewerker van Trump vindt het geen verrassing. Bij de lokale koffiezaak hebben ze meer maatregelen tegen corona dan in het Witte Huis, zegt hij. The West Wing of the White House doesn't even treat this the same way that a local Starbucks would. That's very concerning because at the end of the day, we're not counting on the president to make lattes, we're counting on the president to make vital national security decisions. Burgemeester Halsema van Amsterdam appte een dag voor het antiracisme-protest op de Dam dat ze zich zorgen maakte over die demonstratie. Dat blijkt volgens de Telegraaf en Shownieuws uit stukken van de gemeente. Het was bij dat protest veel te druk. Mensen hielden zich niet aan de coronaregels. Tot nu toe zei Halsema steeds dat ze verrast was door die drukte. Een dikke kans dat je in jouw supermarkt een flesje verse jus kan persen. Maar waar moeten al die hopen sinaasappelschillen blijven? In Den Bos komt een fabriek te staan om al die oranje schillen te recyclen. Als je verse zuur drinkt, dan wordt de vrucht in Nederland geperst. En dan blijft de schil dus over. En, en, en dat, het is een probleem voor supermarkten, want die moeten er vanaf. En, en wij zijn daarin ingesprongen en verwerken die schillen. Daar maken ze dan weer sinaasappelolie van. Het gaat bijvoorbeeld in, in, in bier, het gaat in uh, allesreiniger... Het gaat in sterke drank, zoals Quantro. Het gaat in deze muffin. De schillen die je thuis weggooit komen trouwens niet in de fabriek te liggen. Volgens de fabriek is het niet te doen om al die schilletjes in te zamelen. Het weer in het noorden hangt nog wat mist, maar daar krijg je er straks wel de zon voor in de plaats. In de rest van het land bewolkt met in het zuiden ook regen. En vanmiddag is het zo'n 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland loopt het verkeer vast op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... bij knopende Nieuwe Meer. Daar staat zo'n 2 kilometer, 10 minuten vertraging. Komt er een auto met pech op de A10 de ring Amsterdam... tussen Ostorp en Amsterdam Buitenvelder, 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht. Een auto met pech op de A7 hoorde richting Zurich de afsluitduik... tussen Den Oever en Kornwerderzand, 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 You know, my darling, I, I said it uh, right now, and the cotton is high. Like, like, like is a, like a, like a young lad, if rich, kind of rich girl. And a uh, young mommy's good looking, yeah. I so, shall uh, hush, a baby, don't uh, you cry. One of these, a one of these, one of these.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 Pretty baby fall off from of your ha ha ha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 I regret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 Mystérieux. Parfois, elle rijdt fait de banquise, puis préférait par cent furieuses. Moi, le cœur noué dans ma chemise, je donne toujours ce que je peux. Les yeux trempés, les rats brisés, les chiens soumises en moque choqués Me penchant comme la tour de prise Pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle volise Quelle drôle d'idée Quelle drôle d'idée Quelle drôle d'idée Op CFM. Hoe je nu overal, hoor je nu overal. ieder en weer. CFM zal het